Zes uur. Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. In het Tweede Kamerdebat over de bestrijding van het coronavirus is veel kritiek op het negeren van de anderhalve meter-maatregel. tijdens de antiracisme-demonstratie in Amsterdam maandag. Duizenden mensen stonden op de dam vaak dicht op elkaar. De kritiek is vooral op burgemeester Halsema en haar besluit om de demonstratie niet te ontbinden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de appjes tussen Halsema en minister Grapperhaus van die avond openbaar gemaakt op verzoek van de PVV. Daarin is te lezen dat Halsema zich in de kou gezet voelde door Grapperhaus. De minister komt later vanavond naar de Tweede Kamer om vragen te beantwoorden. Het OM wil niet samenwerken met Peter R. de Vries in zijn rol als adviseur van kroongetuigen Nabil B. in het proces tegen Ridouan Tachi. De OM zegt dat de Vries geen advocaat is en dat hij dus de kroongetuigen niet kan bijstaan. De Vries hoopt dat de rechtbank deze constructie toch nog mogelijk maakt. De misdaadjournalist maakte vandaag op een persconferentie bekend dat hij de vertrouwensman en woordvoerder van Nabil B. wordt. En de nieuwe advocaat van de kroongetuigen wordt Peter Schouten uit Breda. Nabil B. werd verdedigd door advocaat Wiersum, die in september werd doodgeschoten, mogelijk in opdracht van Tachi. Van de ongeveer 2700 patiënten die de afgelopen maanden op de intensive care hebben gelegen vanwege het coronavirus, heeft iets minder dan een derde het niet overleefd. Er zijn 834 IC-doden, meldt de organisatie die de opnamecijfers registreert. Op de intensive care liggen nu 113 coronapatiënten en dat zijn er drie minder dan gisteren. De politiemedewerker van de eenheid Noord-Nederland, die maandag werd aangehouden, had 1 kilo cocaïne in zijn auto, meldt het OM. Bij de verdachte thuis werd een grote hoeveelheid geld gevonden. De politiemedewerker wordt onder meer verdacht van witwassen. Het weer vanavond en vannacht droog en een graad of acht. Morgen regen, later buien met kans op onweer. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Z S. Jenny said when she was just five years old there was Nothing happening at all Every time she puts on the radio There was I going till, till the, the sun, sun fell, fell down it kept, kept it going, going. Up. Shake it up Shake it up